Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister Clinton zegt dat de positie van de Syrische president Assad met de dag minder haalbaar is. Ze reageert daarmee op de aanhoudende protesten in het land en op de dood van een jongen van 13. Hij werd volgens ooggetuigen bij een demonstratie opgepakt en later vermoord thuisgebracht. Clinton zegt dat ze hoopt dat de jongen niet voor niets is gestorven... en dat het regime direct stopt met de onderdrukking en het harde neerslaan van protesten. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn bij de laatste maanden meer dan duizend betogers omgekomen. Amerikaanse militaire aanklagers hebben een hernieuwde aanklacht ingediend tegen Khalid Sheikh Mohammed. De man die wordt gezien als het brein achter de terreuraanslagen van 11 september 2001. Ook vier andere verdachten worden opnieuw aangeklaagd. Tegen het vijftal waren eerder al aanklachten ingediend voor de militaire rechtbank van Guantanamo, maar die waren vervallen omdat president Obama de zaak door een civiele rechtbank wilde laten behandelen. Na protesten van de oppositie besloot Obama alsnog tot een berichting op de basis op Cuba. De vijf terreurverdachten moeten nu binnen 30 dagen voorkomen, verwacht wordt dat de eerste hoorzittingen in september beginnen. Radko Mladic zit in de gevangenis in Scheveningen. Hij kwam daar even voor half tien vanavond aan vanuit Rotterdam. Daar was hij aan het begin van de avond met een Servische regeringsvliegtuig geland. Mladic werd eerder op de dag in Belgado op het vliegtuig gezet... om in Den Haag berecht te worden door het Joegoslavië-tribunaal. Schrijver Gauke Andriessen heeft de Gouden Strop gewonnen... de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek. De jury vond zijn boek De Handen van Kalman Teller... het beste uit 111 inzendingen. Andriese kreeg in Amsterdam een sculptuur en 10.000 euro. Met de uitreiking van de Gouden Strop is de maand van het spannende boek begonnen. Thema dit jaar is galg en rad, misdaad door de eeuwen heen. Het weer: opklaringen, overdag zonnig en droog, met maximaal tussen 16 graden aan de kust en 19 in het binnenland. De dagen daarna iets hogere temperaturen.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 Ja, dat is Pero es que en el amor soy muy original, me enamoro como otros, conquisto a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar. Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles te escucha mi versión, pura cree me he hecho Als ik sleutel had en ook weer ben verloren En dat ik zielstel van je hield Dat schijnt je nu te storen Niemand ziet me, niemand kent me Niemand laat me ooit iets na Staat in niemand agenda Maar ik dans dus ik bestaan Niemand ziet me, niemand kent me Live